Dit is de zomer van ZFM, met, met nu Goedemorgen Zandvoort. Zijn Mexico, Mexico. Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort in het uh, gezellige hotel uh, Hoogland. Heeft u nog zin in een kopje koffie of thee? Komt u lekker hier naartoe. En dan uh, kunt u ook de radio uitzending bij uh, wonen. Nou, wij zijn Richard Buitenek. En Betty van Voorst En uh, we gaan u weer lekker uh, meenemen, het tweede uur. En Betty, wat, uh, wat gaan we de tweede uur doen? Uh, wij krijgen straks nog. Uh... De heer Wiedijk, de voorzitter van het Rode Kruis, hij gaat praten over hoe het is nu na de fusie met het Landelijke Rode Kruis. En dan uh, hebben we als laatste Nico Stamnes, hij is fractievoorzitter van de PvdA en we gaan het over de donorregistratie hebben van de gemeente Zandvoort. En uh, ik wou ook nog even melden dat uh, de muziek die we net hebben gehoord, dat waren de Les Humphrey Singers met Mexico. Nou, een lekker vrolijk uh, nummer uh, Bruno, wat jij... Ja, om, uh, goedemorgen, het... goedemorgen. Luisterwijs ook. Voor mij zit uh, Bruno bouwberg Wilson van de Open Z, de oudere partij uh, Zandvoort uh, nou, je gaat uh, iets vertellen over een raadsinitiatiefvoorstel uh, met betrekking tot het uitstellen van het programma van eisen. Met betrekking tot de Middenboulevard. Nou, dat is al heel erg complex. Uh, mijn buurvrouw naast mij die had zoiets van: nou, ik. Uh, waar gaat dit over? Waar, ja, waar gaat, gaat over? het over? Ja. Ik moet zeggen dat het voor mij ook niet helemaal heel helder was. Dus we beginnen even heel erg uh, simpel. Ja, dat lijkt me goed een goed idee. Wat is een raadsinitiatiefvoorstel? Nou, misschien mag ik nog een stapje. Ja, doen. dan graag. Want een ja. raadsinitiatiefvoorstel behelst namelijk iets wat een uitvoer is van het bestemmingsplan Middenboulevard. Bestemmingsplan nou, Middenboulevard. Wat, wat, wat, wat van heeft de gemeente voor. onder andere tot taak? Namelijk om binnen zijn gemeentegrenzen de ruimtelijke ordening te regelen. En een van de middelen die men daarvoor heeft is het benoemen en inhoud geven aan bestemmingsplannen. Dat betekent dat het grondgebied van de gemeente is opgedeeld in een aantal gebieden. Ja. En voor elk van die gebieden moet de gemeente een bestemmingsplan maken. Dat is een wettelijke taak. Nou, waar dit raadsinitiatief over gaat, dat is een van de aspecten die op het moment dat een bestemmingsplan is vastgesteld, vervolgens aan de orde komt. Wat is een bestemmingsplan? Een bestemmingsplan is voor een belangrijk deel wat de naam eigenlijk al zegt. Het regelen van de bestemmingen. Dus dat betekent welke zaken mag ik waar in dat gebied waar dat bestemmingsplan dan over gaat, wel of niet doen. En dan praat je bijvoorbeeld over wonen, je praat over horeca, je praat over andere zaken die zeg maar, daar ook een bestemming kunnen krijgen. Dat is zeg maar wat de bestemmingen betreft. Mag ik, mag ik even, ja. in, in, in gewoon een gewone taal: Wat mag je doen in een bepaald gebied? Dat is eigenlijk een bestemmings... Welke, welke, welke bestemmingen mag je dus, uh, welk gebruik hè, mag, welk, je, ja. mag je binnen een bepaald gebied uh, uh, wel of niet doen? Ja, prima. Uh, op welke manier mag je daar gebruik van maken? Nou, dat is zeg maar de bestemmingenkant, maar daarnaast heb je ook nog de fysieke kant. Van, uh, en daarmee bedoel ik, hoe groot mag een gebouw zijn? Waar zit de hoogte Hebben we eisen voor het dak? Uh, hebben we andere eisen uh, waaraan een bouw moet voldoen? Bijvoorbeeld, waar moet uit de perceelgrens de voorgevel beginnen? de voorgevel, rolglijn, noemen, noemen, noemen we dat bijvoorbeeld. Nou, al dat soort dingen, die kun je dus in de verbeelding van het bestemmingsplan, dat is een andere naam voor de, de plankaart, zoals die in het verleden noemde, kun je die terugvinden. En het aardig is dat iedereen in Zandvoort kan op de website van de gemeente, onder, de, onder het kopje projecten, de actuele zaken die met het bestemmingsplan aan de hand zijn, kunnen ze inzien. Ze kunnen dus de, de voorwaarden kunnen ze bekijken, de toelichting kunnen ze bekijken en ook de plankaart kan men bekijken. Nou, een van de ...aspecten van het bestemmingsplan Middenboulevard... ...wat behelst een uh, herontwikkeling van het gebied... Hè, ...wat zo'n beetje grofweg tussen de Jacob van Heemskerk... ...de burgemeester Engelstraat Torberkestraat ligt. Zou ik, uh, zou ik kunnen zeggen tussen Bouwers en de uh, Watertoren? Ja, precies, zo, zo zou ik het uh -huh. zeggen. Want de Watertoren, inderdaad, zeg ik terecht... Die, ...die doet ook nog even mee in, binnen dit uh, bestemmingsplan. Um, nou, dat is natuurlijk nogal een groot gebied... En dat betekent dat we ook met de mogelijkheden die we hebben... Hè, na de sloop van het uh, oude bouw is bijvoorbeeld... Hebben we nog altijd een gat in onze, in onze kust... Hè, net in het centrale boulevardgedeelte. Maar er zijn bijvoorbeeld ook allerlei ideeën... Over wat je met het burgemeester Ven Venobahplein zou kunnen doen. En, uh, en ook in de andere gebieden die daar tussenin liggen. En om nou uh, zeg maar degene die... Uh, ...met de mogelijkheden die het bestemmingsplan schept, uh, en dat zijn dan de projectontwikkelaars, hè, de mensen die daar wellicht iets willen gaan doen... ...om die nou wat richting te kunnen geven in uh, de, de wijze waarop wij het in de gemeente Zandvoort leuk vinden dat er gebouwd wordt... ...is het verstandig om daarvoor een, uh, een, een soort van eisenlijstje op te stellen... Nou, jullie hebben het in de aankondiging dus straks al even gehad over een programma van IJzer. Nou, dat programma van, van IJzer betreft in dit geval de manier waarop je zeg maar de stedelijke, de, de stedelijke invulling, de stedenbouwkundige invulling van dat gebied zou kunnen gaan doen. Dat dus moet dat, je even uitleggen. Dus dat betekent, eh, op het moment dat ik bijvoorbeeld eh, vind dat we in Zandvoort bepaalde kleuren moeten gaan gebruiken voor het schilderwerk. Of hmm. bepaalde type steen voor okay. het metselwerk. Of misschien eh, andere. Andere zaken die we voor in Zandvoort voor Zandvoort kenmerkend vinden. Dus zeg maar wat de eisen die de gemeente stelt aan de materialen, kleuren enzovoort van alle gebouwen in zo'n gebied. Precies, en nou zijn natuurlijk de geraadsleden die zijn heel erg uh, uh, die weten van heel veel dingen misschien wel wat af maar die weten natuurlijk niet uh, goed hier vorm aan te geven want dat is een specialistische taak Uiteraard. hoe je daar nou mee verstandig kunt omgaan ja. nou en daarvoor is er besloten dat wij een, uh, een, uh, een team benoemen, een beeldkwaliteit team heet dat, dat is trouwens al gebeurd en dat beeldkwaliteit team dat heeft uh, totaal om een programma van eisen op te stellen... voor die dingen die ik daarnet noemde. En waarmee dus straks... op het moment dat er mensen zijn die ontwikkelingen willen doen in dat gebied... aan de slag kunnen. Dus die kunnen zich daarop baseren... voor wat betreft materiaalkeuze en andere zaken die daarbij aan de orde zijn. Dus als iemand iets wil doen, een projectontwikkelaar heet dat... die wil iets in het middelbaanboulevard gebeuren... dan kijkt hij naar dit document. Waar moet ik me aan houden met betrekking ja. tot kleur enzovoort. Dit geeft ja. zeg maar, voor wat betreft de stedenbouwkundige invulling naast de ruimtelijke invulling zo van hoe hoog mag ik en op welk oppervlak mag ik iets een nadere precisering van wat je daar zou kunnen doen in ja. dat gebied, mag doen in dat gebied nou wat is er nou het geval zo gaat dat overigens bij elk bestemmingsplan dat bestemmingsplan wordt ter visie gelegd daar komen uit de, uit de buurt de reacties op. Uh, dat leidt tot ziens, zienswijzen. Die zienswijzen worden uh, in de hoorcommissie uh, die we in Zandvoort hebben, worden die van een reactie voorzien. En uh, nou kan het natuurlijk zo zijn dat mensen niet tevreden zijn met de reactie die de gemeente geeft. Want, als we even teruggaan naar de historie, want we zijn toch al een hele tijd bezig met die bestemmingsplan. Wanneer, uh, wanneer zijn we voor het eerst begonnen met het bestemmingsplan Midden Boulevard? Nou, als je, als je teruggaat dan moet je denk ik, nou, uh, en misschien nog wel eerder, maar ik weet in ieder geval dat in de structuurschets zoals die dus in 1996 is, uh, is vastgesteld, daar werd als het ware al een indicatie gegeven van waar het in de, in de ontwikkeling van dat gebied naartoe zou kunnen gaan. Okay. En vervolgens zijn er dus verschillende fasen geweest uh, met de, de, de plannen uh, rond, uh, die, uh, rond, rond datgene wat er in die middelboulevard zou kunnen. In ieder geval is dus, tijdens de vorige raadsperiode is er na jaren van gepraat en gedoe... Uh, ...is er een bestemmingsplan vastgesteld. En dat bestemmingsplan, daar had ik het nu net even over... ...dat is dus in procedure gebracht. Dat, daar hebben uh, bewoners en uh, belanghebbenden hun visie op gegeven. En zoals het dan gaat, uh, komt daar een reactie op. Uh, uh, ook namens de gemeente. En daar kun je het als belanghebbende of als bewoner niet mee eens zijn. Mm -hmm. En dan kun je... Uh, je beroepen uh, bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nou, daar liggen dus nu een aantal bezwaren bij de Raad van State, die heeft dat in behandeling. En omdat het nogal ingewikkeld is allemaal, duurt dat nogal lang. Het bestemmingsplan hebben we al lang vastgesteld. En uh, ik denk dat we nu waarschijnlijk dit najaar een uitspraak van de uh, van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen verwachten. ten aanzien van die dingen. He, die die, die bezwaren, bezwaarschriften die er nog alsnog zijn ingediend. nadat het hier in de gemeente. als zijn hele uh, uh, traject heeft doorlopen. Dus de bestemmingsplan is eigenlijk al helemaal akkoord. Binnen de gemeente. Ja. Alleen zijn er bewoners die hebben daar ja. problemen mee. Die hebben dat ingezien. En die zijn naar de Raad van State gegaan ja. om protest aan te tekenen. Precies, want dat is namelijk het hoogste rechtscollege wat we hebben. En die bepaalt dan uiteindelijk of die bezwaren gegrond zijn of niet. En er is ook nog een tussenvorm dat, dat men deels een bezwaar toekent. Toe nou, dat, dat weten wij allemaal. Intussen hebben we het besluit genomen om dat beeldkwaliteitsteam aan het werk te zetten. Maar omdat dat nogal lang duurt... En uh, we niet weten wat er uit de... Ik bedoel de Raad van State duurt lang. Ik, precies, ja. dat proces duurt nogal lang. Uh, ja, zitten we eigenlijk een beetje te wachten op het moment dat we weten waar we aan toe zijn. He, want ja, afhankelijk van die uitspraak uh, die dus zal worden gedaan, weten we wat er nu wel of niet uh, kan gebeuren. Want bijvoorbeeld, een, een, een mogelijkheid zou zijn dat de Raad van State zegt, nou voor die en die plandelen... Vinden wij dat, we, dat u opnieuw een besluit moet nemen. En dat is een mooie manier om te vertellen dat je je werk over moet doen voor een deel. Nou, ik verwacht, ik zie best wel een aanleiding op grond waarvan je dat zou kunnen verwachten, want er zijn namelijk heel doelbewust door de gemeenteraad ruime bebouwingsmogelijkheden aangegeven. En naarmate je die mogelijkheden ruimer maakt, betekent het automatisch gevolg dat de rechtszekerheid die je als belanghebbende in dat gebied hebt, kleiner wordt. Nou, daar moet dus een evenwicht in worden gevonden. En hoe de Raad van State over dat evenwicht oordeelt, ja, dat is de. Dus dus even de vraag. Mm -hmm. Nou, dan weer even terug naar dat, dat raadsinitiatief waar we het over hebben. Um, uh, we weten dus. Uh, er komt een uitspraak dit najaar, naar verwachting. Uh, we weten Wat dus ook je? dat. dat de, van alle. alle... Alle uitspraken? Of, of eentje? Of? Nee, dat is, zo gaat dat. Er zijn meerdere mensen die een bezwaar hebben ingediend ja. En over al die bezwaren wordt in één keer beslist. Oh, okay. nee, dat komt niet nog een keer. Nee, want dan zou je nooit iets voor elkaar kunnen krijgen. Nee, dit, dit gaat dus... Die worden allemaal samen meegenomen. En daar komt een uitspraak over. Vanaf dat moment weet je waar je aan toe bent. mooi Wij vonden... Uh, en dat is niet alleen uh, onze partij... maar dat wordt ook, denk ik, breder door de Raad uh, uh, zo gevonden... dat het verstandig is om, voordat je weet waar je aan toe bent... niet uh, uh, als nadere stappen te gaan nemen. Want dan moet je dat misschien opnieuw ook weer terugdraaien. Nou, dat is de eerste invalshoek van het uh, Raadsinitiatief. En dat betekent, laten we dat beeldkwaliteitteam nog even pas op de plaats laten maken... totdat die uitspraak er is. Overigens was dat ook al het voornemen van het college om dat te doen. Dus als dat het enige was, dan zou dat uh, eigenlijk een beetje overbodig misschien zijn om dat voor te stellen... ...maar we denken dat er uh, veel meer moet gebeuren. Wij denken namelijk dat het verstandig is... ...om als je weet waar je aan toe bent... Uh, ...het niet alleen uh, zeg maar over het beeldkwaliteitteam te hebben... ...en welke boodschappen we die dan mee moeten geven... ...en uitgangspunten... ...maar we denken ook dat het verstandig is... ...om uh, de hele... Uh, uh, ...de hele... Uh, uh, het hele bestemmingsplan en de daarop gebaseerde planning en uitvoering, zoals die is beschreven in ontwikkelstrategie voor dit gebied om die even opnieuw te bezien. Zodanig dat je als het ware een heroverweging krijgt van datgene wat je eh, toen het bestemmingsplan net was goedgekeurd voor ogen had. En wat je in het licht van die uitspraak nu feitelijk kunt doen. Dus met andere woorden, laten we eens even opnieuw kijken. Eh, op welk moment we eh, waarmee gevolg geven aan onze intenties. Dat is, vind ik, eigenlijk het meest belangrijke eh, van het raadsinitiatief. En dan is er een. Ik, ik zie jou zijn. Ja, ik jij dacht dus een en... vraag wilde stellen. Nee, nee, nee, oh, Oké. Okay. Nee, ga door. Um, uh, een, ander een ander punt is namelijk dat je um, die, uh, dat, dat beeldkwaliteitteam dat, dat, dat is al aan de slag gegaan. Dat heeft dus een aantal ideeën ontwikkeld. En die, heeft, uh, en die hebben de ideeën die ze hebben over de invulling van dit gebied, die hebben ze uh, geventileerd. Die hebben ze in een, een informele bijeenkomst van de Raad hebben ze die verteld. En ik denk dat het op het moment dat we weten wat kan, dat we dan ook aan die ideeën een besluit moeten koppelen. We zijn we het daarmee eens? Gaan we dat op die manier doen? Of zijn we het er niet mee eens en vinden we dat het een andere kant uit moet? Dat is ook een, een reden om dit raadsinitiatief voorstel eh, in te dienen. Nou, en eh, dan zou je kunnen zeggen op het moment dat de raad besluit om eh, op die suggesties van het beeldkwaliteit -team in te gaan. En er waren heel verrassende suggesties bij. Dan zou je moeten zeggen, dan moet je dat ook nog eens even bekijken in het kader van kan dat allemaal wel... in uh, wat de kosten en de opbrengsten betreft. En je doelstellingen van hetgeen... wat er in het bestemmingsplan stond aangegeven. Mm -hmm. Nou, het kan zijn dat je daar misschien... op basis van de... Uh, de, de berekeningen die er zijn gemaakt... Hè, is datgene wat wij hier van plan zijn... is dat haalbaar? Nou, daar zijn berekeningen... voor gemaakt. Misschien kun je dat als model... gebruiken om die ideeën die het... beeldkwaliteitsteam aanreikt te toetsen. En te kijken, is dat haalbaar ja of nee? Het kan ook zijn dat je daar onvoldoende... gegeven in, uh, in vindt. En dan zou... Dat moeten onderzoeken en daarom sluiten we ons initiatiefvoorstel af. Met als dat nodig is, kom dan eh, kom dan college met een eh, met een raadsvoorstel, zodat we daar eh, ook een besluit over kunnen nemen. Nou, dat is eigenlijk eh, de aanleiding en eh, de reden eh, van ons eh, raadsinitiatiefvoorstel doe ik onrecht als ik zeg van uh, jongens wacht even met het uh, beeldkwaliteitsgebeuren uh, gebeuren totdat uh, de uh, Raad van State heeft, uh, uitspraak heeft gedaan dat is eigenlijk een beetje de kern wat jij, wat nou, jij dat, is, dat, is, dat is de aanleiding om zeg maar, dat besluit te nemen. Om heel duidelijk vast te leggen wat we willen op dat punt. Maar daarnaast vind ik veel belangrijker dat je op het moment dat je weet waar je toe bent. De hele zaak nog eens tegen het licht houdt. En gaat kijken op welke wijze we daar gevolg aan gaan geven. Want er is natuurlijk binnen de gemeente een organisatie ook. Met de ontwikkeling van het hele Middenboulevard gebeuren bezig. Dat gebeurt nu allemaal een beetje ja, tussen de collisie, zou je kunnen zeggen. Dat, dat zie je niet zo. Maar het is verstandig natuurlijk dat op het moment dat je weet waar je toe bent, dat je dan ook eens even kijkt op welk moment gaan wij verder met investeren daarin en hoe, hoe willen we dat project langslopen in de uitvoering, want uh, het is natuurlijk verstandig om te kijken op welk moment je het beste de kosten kunt maken uh, en dat zou je het beste kunnen doen zo dicht mogelijk op, op de uitvoering hè? want ja. ja, dat scheelt natuurlijk gewoon weer nou Betty, ben je eruit? Ja hoor, ik heb geen vragen. Je hebt geen vragen, <laughs> nee. Prima. Daar ben ik blij om, want jij was er zo even... Nou, ik heb, ik heb wel wat dingen wat ik, hoe ik erover denk, maar ik denk niet dat daar uh, nu de tijd voor is. En misschien een keer in een volgend programma. Ja. Okay. Ja. ik moet wel een compliment geven Bruno, dat ik uh, vind dat je het erg helder en transparant ja. kunt uitleggen. Dat vind ik erg knap. Dat, uh, ja. dat, nou, dat, nou, dat... Ik ben blij dat ik daarin geslaagd ben. Laat ja. Het ook, uh, ja, ja. Uh, kunnen mensen daar nog iets uh, over lezen? Of, of, of als ze zeggen, van nou, hier wil ik nog iets meer van weten. Uh, zijn er dan nog mogelijkheden om iets over na te lezen? Nou, uh, ik zou zeggen, kom langs. Okay. Uh, als we dit gaan, gaan, gaan bepraten is het misschien niet zo spannend want dan zul je misschien niet zoveel meer horen als wat ik nu uh, heb verteld op het moment dat je er iets meer in wil verdiepen in dat proces kun je kijken op de website en uh, ja uh, uh, in ieder geval uh, zal er tijdens de informatie van 12 juli uh, mogelijk uh, zal er daar een toelichting op worden gevraagd Hè, er wordt dan informatie uh, uh, wordt dan uh, ja en de besluitvorming het, ja je wijst met terecht op 13 juli die vindt dan plaats uh, dan wordt besloten of men in de raad wel of niet iets met dat raadinitiatief wil, of men het ondersteunt of niet. En wanneer en waar kunnen mensen langskomen? Nou, de mensen kunnen zowel tijdens de informatie langskomen, dat is de gemeenteraad informatie op 12 juli, als tijdens de besluitvorming. Maar die besluitvorming is niet meer zo spannend, want dan wordt eigenlijk denk ik niet zo gek veel meer uh, verteld. Dan is het meer een kwestie van zijn we het er wel of niet mee eens. Okay. Je zou, wat nog wel zou kunnen is dat tijdens het debat, wat voorafgaand aan de besluitvorming plaatsvond, dat daar misschien nog uh, uh, zaken naar voren worden gebracht door de raadsleden. Dat kan natuurlijk dat wel. Dat is de 12e? Nee, dat is, dat ook, is de ook de 13e. Want we hebben informatie rond de tafel, is steeds op de, op, op de dinsdag. En uh, zeg maar, debat en besluitvorming, dat is steeds op de woensdag. Dat is het nieuwe vergadermodel hier in Zandvoort, wat ja. om de 14 dagen uh, aan de orde is. Dus het klinkt dat het, de dinsdag de 12e geschikter is om langs te komen? Ja, want ja. dan heb je namelijk ook nog. Als belangstellende zou je hier, zou je hier iets van, van, van vinden en willen opmerken, dan zou je daar wellicht iets over kunnen, kunnen vragen. Nou Bruno, heel erg bedankt voor deze ongelofelijke klus, dat je dat hebt kunnen vertellen. Ja, dankjewel. Ja. En we hebben ook weer een stukje uh, kennis van de politieke uh, reilen en zeilen hier in Zandvoort. Uh, okay. Dus Goed. Uh, heel nou. erg bedankt en heel veel succes dinsdag en woensdag. Ja. Ik hoop dat het er doorheen wordt geloodst. Dat hoop ik ook. Wat denk je zelf? Gaat het lukken? Ik heb goede hoop dat het lukt. Goede okay. Ja, goede okay. hoop. Nou, succes. Bedankt. Ja, bedankt. Goedemorgen. Um, ja, we gaan uh, na de muziek gaan we luisteren naar uh, meneer Wiedijk en hij is voorzitter van het Rode Kruis. Uh, we zijn heel erg benieuwd uh, hoe is het nou drie weken na de fusie met het landelijke Rode Kruis en hoe, uh, hoe voelen de zandvoorters zich uh, daaronder. We gaan nu eerst even luisteren naar de uh, Shirts met Tell Me Your Plans. We welkom terug bij uh, Goedige Zandvoort uit het uh, gezellige Hotel uh, Hoogland. Ja, met de gezellige koffie, wat wij van uh, NT natuurlijk. Ja. Die krijgen altijd van Hotel ja. Hoogland. En wat vind je nou leuke bedden? Hier uh, zitten, presenteren of achter de bar uh, koffie en thee uh, schenken? Ik vind eigenlijk alle twee wel heel erg leuk. Ja, ja er hangt hier altijd zo'n leuke sfeer. En uh, ik vind het jammer dat heel veel luisteraars niet een keer live komen kijken, want het is echt zo ontzettend gezellig. Dat nou, is dus echt ook wel een stuk gezelliger als jij het bent. Oh, nou, dankjewel, <OSLAPANEN> Richard. <shot. RES litio> nou, we gaan even naar uh, meneer Hille Wiedijk. Hij is uh, voorzitter van het uh, Rode Kruis in uh, Zandvoort. Of ik moet even kijken hoe dat dan werkt, omdat jullie uh, zeg maar opgegaan zijn in de Landelijke Vereniging. En jullie zijn al uh, drie weken nu uh, uh, geleden gefusieerd met het Landelijke Rode Kruis. Daar zijn heel veel. Uh, zeg maar gedoe over geweest in die zin dat uh, jullie wilden niet samen met oh. uit mijn hoofd Haarlem en Haarlemmermeer uh, dacht ik jullie ja. uh, hebben erg uh, lang je stijf kunnen houden, zelfs rechtszaken zijn er geweest, maar drie weken hm. geleden hebben jullie toch besloten om, uh, om mee te gaan ja. kun je even iets vertellen van die historie nou, ik heb het al een beetje samengevat maar uh, tot we tot nu ja. zijn gekomen Ja goedemorgen hoogstens. goedemorgen um. Ja, even voor, voor alle duidelijkheid. Uh, maar meteen maar even beginnen met een geheimpje. Uh, we zijn nog niet gefuseerd. Mm, okay. En uh, uh, dat komt omdat uh, uh, er door de notaris een datum bepaald is. En die datum was bepaald op 1 juli van, uh, van dit jaar. Maar het Rode Kruis uh, is een, uh, een vereniging die uh, uh, enigszins gecontroleerd wordt door de kroon. En dat betekent dus uh, dat er ook wat ministers verantwoordelijk zijn... En er moesten nog twee handtekeningen gezet worden van de ministers uh, Opstelten en uh, Schiffers. Ja, vakantie. En die hebben dat nog niet gedaan. <laughs> dus uh, dus uh, strikt formeel uh, uh, zijn we nog niet gefuseerd. Oké. Okay. Maar uh, het besluit door de leden is genomen, het besluit door de landelijke vereniging is genomen. Dus uh, we kunnen wel zeggen van uh, uh, we hebben uh, uiteindelijk na anderhalf jaar uh, uh, op de rem getrapt uh, te hebben en dus geen uh, formeel lid geweest te zijn van het Nederlandse Rode Kruis, uh, zijn we toch zover gekomen dat we gezegd hebben, dat onze leden gezegd hebben, want die gaan daar natuurlijk over onze leden gezegd hebben van nou, uh, alles bij elkaar op een rijtje gezet, is het toch verstandig om maar weer gewoon met een grote club mee te gaan doen. Want wat was de belangrijkste reden om niet te, toe te treden tot uh, grote verenigingen in uh, Nederland? In de eerste instantie, en dat is inmiddels 2,5 tot 3 jaar geleden, uh, was het de onduidelijkheid. Hoe okay. gaat het er straks uitzien? Het was uh, de grootste fusie die er ooit geweest is in, uh, in Nederland. Met uh, bijna uh, 400 uh, verenigingen die uh, samen één vereniging uh, gingen worden. En dat was, uh, was nog nooit vertoond. En een heleboel dingen waren natuurlijk gewoon nog niet geregeld. Um, en uh, we hebben uh, toen uh, gezegd van... Nou, eerst moet je die dingen goed regelen. Maar ja, het landelijk bestuur die had zoveel haast met, met de fusie. Dus een aantal zaken die uh, wij toen vonden... Van, ja, dat kun je eigenlijk uh, nog geen besluit en geen goed besluit overnemen om te fuseren. Daar is nu van gebleken uh, dat zo anderhalf, twee jaar later uh, er zoveel onduidelijkheid over de toekomst nu was opgelost. En dat gaat dan over de rol van, van uh, vrijwilligers uh, in, het landelijk, uh, in de landelijke organisatie. Het gaat om, om de gelden die er zijn. Het gaat om je, je voertuigen. Eh, over de eh, gebouwen die er eh, zijn. Er was veel te veel onduidelijkheid over, over hoe dat nou in de toekomst zou geregeld worden. Ja, en het voornaamste bezwaar van ons eh, is de hele tijd geweest. Van, eh, eh, ja, we hebben eh, door al die jaren heen eh, bezittingen opgebouwd. Eh, hard gewerkt door allerlei... Eh, ...zeer goedwillende en zeer gemotiveerde vrijwilligers. Ja, en alles wat je dan tot op het moment bereikt hebt... ...leg je in handen van de buitenwereld. En de buitenwereld is dan Den Haag. En ja, Den Haag die staat toch voor het algemeen zo erg bekend als... Uh, uh, ...of het nou het Rode Kruis is of... de de Rijksregering uh, uh, staat nog niet zo bekend als uh, een, een hele goede en betrouwbare partner in elk geval. Dus eigenlijk waren jullie bang dat je, dat je geen zeggenschap meer had over de gebouwen en auto's die je uh, inmiddels had uh, ja, gespaard uh, bij elkaar en verzameld ja, of gekocht? Ja, dat klopt. We ja. waren al uh, 75 jaar uh, bezig. En, ja, uh, Zandvoort is natuurlijk een hele levendige gemeente, eh, ook voor een rode kruis, met name voor een rode kruisorganisatie. Er zijn erg veel evenementen eh, hier in, in Zandvoort die eh, zoveel publiek trekken dat het eh, eh, eigenlijk verplicht is om daar eh, ondersteuning bij eh, te hebben. Eh, te zorgen dat, eh, dat als er iemand omvalt, dat die ook eh, de goede kant opvalt en eh, ja. eh, met name ook goed verzorgd wordt. Maar ook omdat we al, uh, al eigenlijk al de tijd al een uh, goede relatie met het circuit hebben gehad, uh, waar we wat van alles uh, doen. En ja, um, dat soort dingen, dat genereert wat, uh, wat inkomsten. En uh, dat hebben we zorgvuldig opgespaard. En, uh, en, en nu moet je het gaan delen. Bouwen. Nou, je moet weggeven. Uh, weggeven, en, uh, ja. ja Ik snap en, uh, het gevoel. Het weggeven, ja. dat was een, was een slecht gevoel. ja. Maar we hebben er wel wat voor teruggekregen na al die, uh, die tijd. We hebben uh, inmiddels bereikt dat, je, dat we zelf uh, uh, de baas over onze eigen evenementen blijven. Dus alles wat we aan activiteiten deden, uh, dat mogen we blijven doen. En dat zal dus uh, het landelijk Rode Kruis ook ondersteunen. En dat mogen we doen met uh, de middelen die we daar tot op heden voor ingezet hebben. En dat zijn dus weer onze vrijwilligers, onze gebouwen, uh, onze voertuigen. En ja, dan... Uh, het komt er op een gegeven moment dat je moet zeggen van. Uh, ja. Dus eigenlijk verandert het niet veel. Officieel uh, is het. Zijn de middelen worden overgebracht naar uh, Den Haag, zeg maar. Het zeggenschap. Maar eigenlijk hebben jullie de operationele zeggenschap blijven jullie gewoon houden. Ja, die mogen we helemaal uh, blijven dus, houden. Dus de verandert maar maar eigenlijk was dus Twee jaar geleden niet bekend, nee. uh, op die manier. En dat is uh, een. Uh, nou ja, iets wat we toch uh, meegekregen hebben doordat we um, ons poot stijf gehouden hebben, uh, denk ik dan. Ja. En uh, men, is het landelijk dat al die fusies uh, plaatsvinden? Of is het nu, misschien ja, het is... een beetje een domme vraag hoor, maar waar, waarom is het nodig? Waarom gebeurt het? Ja. Uh, het, het, het de nationale vereniging, de Rode Kruis bestaat, bestond vroeger uit uh, uh, 380 uh, verschillende verenigingen in ja. gemeente had zo ongeveer zijn eigen Rode kruisvereniging uh, en die waren allemaal aangesloten bij een centrale vereniging um, en, en daar, um, da, daar werd eigenlijk, of, daar was het de bedoeling van dat uh, veel meer controle uitgevoerd werd over wat doe je met je geld uh, hoe besteed je dat um, welke activiteiten doe je wel in een gemeente, welke activiteiten doe je niet in een gemeente en iedere uh, uh, gemeente, vereniging, uh, ging daar op een eigen manier uh, mee om. En dat wilden ze veel meer centraliseren. En veel meer zeggenschap hebben vanuit, uh, vanuit één punt. En te zorgen dat je dat allemaal op precies dezelfde manier uh, ging doen. Ja. Um, en met name ook uh, een van de zaken die, die speelde was, was dat de financiële verantwoording... Op één plek moest, uh, moest komen. Nou, daar was nu iedere vereniging zelf voor verantwoordelijk. Maar die moest dan ook op tijd uh, de spullen inleveren, zodat dat uh, op, op centraal uh, niveau toch uh, getotaliseerd uh, kon worden. Ja, en daar had het... Het, de, de landelijke vereniging hadden geen grip op. Uh, ze moesten vragen of uh, de verschillende penningmeesters zo aardig waren om op een bepaalde datum iets in te leveren. Ja. Uh, en er was geen enkel middel om uh, in te grijpen als dat niet gebeurde. Nee. En ik denk ook en, dat dat niet helemaal goed is. Oh nee, maar dat, dat had ook wel veel betere... Kijk, sommige manier. rode kruisen doen het waarschijnlijk heel goed, maar er zullen ook gemeentes zijn die er ja, misschien een is. beetje mee rommelen. Ja, dat, is, dat, dat was over het algemeen natuurlijk het probleem. Ja. En, een heleboel doen het goed. En, en ik mag wel zeggen, daar horen ze antwoord ook bij. Ja, ik zie jullie ook altijd echt overal bij, maar jullie hebben ja. natuurlijk ook echt heel druk hier. Ja, het is hier, ja. het is hier, het is hier heel druk. Ja. En, nee, maar het is een mooie zomerdag. Ja, dat ja, klopt. Ja. En, dan is eh, nog ineens een evenement, de... maar dan is Zandvoort ja, al een evenement ja, ja. met strand. Nou, dat... ja. en, en een van de zaken die we, die we al een aantal jaren geleden opgegeven hebben, was dan de, de reddingspost uh, uh, op het strand, uh, waar ook, uh, ook de kinderen opgevangen werden die, uh, die weg waren. Ja, dat is op een andere manier uh, nu geregeld, maar dat is jarenlang ook een rode kruisaangelegenheid ja. in de zomer geweest. Ja. Hey, we gaan even naar het uh, nu. Uh, drie weken na de fusie. Hoe, uh, hoe voelt het? Hoe, uh, hoe zitten jullie erin? Uh, is er rust? Is er Strict, rust? Strikt formeel is er eigenlijk niks veranderd. Mm. Uh, okay. uh, nou, dat is alleen maar goed oh, in dat is, dat is een prima, uh, prima ja. uh, uh, gang van zaken. Um, zoals er ook niks veranderd is toen we besloten om niet mee te gaan doen, uh, overigens. Um, we hadden onze eigen programma's. Uh, we hadden uh, onze eigen uh, activiteiten allemaal. En al die activiteiten zijn gewoon doorgegaan uh, al die tijd. En... Um, ja, eh, dan krijg je in feite de situatie dat een paar bestuurders eh, zich druk maken over de structuur eh, van de afdeling. En dat je moet zorgen dat eh, vrijwilligers eh, en ook de bestuursleden die, die hier eh, lokaal het werk moeten doen, eh, ja, dat die er helemaal geen last van, eh, van hebben. En zo hebben we geprobeerd dat eh, met een paar mensen wat af te schermen. En, en dat, is, dat is op zich goed gelukt. Die, die paar mensen zijn erg druk bezig geweest met, met rechtszaken en met advocaten en met procedures en met overleg. En dat hebben we eigenlijk uh, proberen zo ver mogelijk van de, van de lopende activiteiten af te houden. En dat betekende dat het toen geen probleem gaf toen we zeiden van we doen niet meer mee... Dat betekent eigenlijk ook dat het nu geen probleem geeft, nu we er weer bij zijn. Uh, nou, dat hoorden. is helemaal mooi, dat is eigenlijk een heel goed bericht. Ja. Zou, zouden jullie zeggen... gewoon... oh. Nee, Sorry, zouden kunnen zeggen: eindgoed al goed? Ja, je kunt wel zeggen: nu, nu eindgoed al goed. Iedereen is tevreden. Nou, bijna tevreden. Ja. We hadden, we hadden, een andere constructie hadden we ons voorgesteld waarbij we zelfstandig bleven binnen het, het Nederlandse Rode Kruis. Nou, dat was onmogelijk en daarvan zei de rechter ook van ja, dat is geen werkbare situatie voor de toekomst. Dus laten we die, die illusie opgeven. En uh, dit is het beste uh, wat er nu uit te halen is uh, uh, gegeven de omstandigheden. Ja. Oké, okay, nou heel, heel erg uh, bedankt dat je dit... Uh... Ons wilde vertellen, We Graag, zijn er ja. heel het is nu gerustgesteld. Ja. Zeker ja, alle vrijwilligers ja. van het Rode Kruis, want dat Ab zijn nogal wat. Want hoeveel heb je er? We hebben er zeker 80, uh, 80 in, uh, in En een heleboel komen door. ook nog... Uh, ook daar buiten, buiten, dan, buiten dan, Zandvoort dan, dan. Want Dat hoorde ik wel eens bij het circuit. En uh, ken, ja. Ja, heb ik wel eens mensen We aan het werk gezien. Die komen uh, allemaal uit omliggende uh, gemeentes, hoor. Uh, uh, uit, uh, uit Nijmegen komen ze zelfs... Ja, maar je staat daar wel de hele dag op circuit. ze zijn er wel. Ik vind dat echt top, hoor. Absoluut. Heel erg bedankt. Dank je wel. Graag gedaan. De volgende keer als je weer iets komt vertellen. Uitstekend. Ja. Uh, we gaan uh, na de muziek uh, luisteren naar Nico Stamnis. Uh, hij is fractievoorzitter van de PvdA. En hij gaat het hebben over de donorregistratie in de gemeente Zandvoort. Die uh, volgens mij nog wat bedroevend laag is. We gaan nu luisteren naar Al Martine met Volare. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the horse But solo sunshine appears. deze heerlijke muziek van uh, Volare, van uh, Al Martine en uh, we gaan weer naar het volgende onderwerp dat Jan, is we lopen een, een uh, beetje uit hè? we lopen Volgens mij. een beetje uit, ja helaas kan dat niet dus uh, we, moeten, nee, wat we moeten wat sneller gaan praten we moeten wat sneller gaan praten ja. Uh, nou voor ons uh, zit Nico Stamnis en hij is fractievoorzitter van de PvdA en uh, Nico jij wil iets gaan vertellen over de donorregistraties want dat was, uh, dat was in het nieuws uh, bleek dat Zandvoort er toch qua regio de slechtste afkwam. Hè? Dus dat betekent uh, of de minste registraties of de minste donor. Dat, dat is me niet helemaal helder, maar dat, daar ga ik waarschijnlijk uh, antwoord op krijgen. Uh, hoe gaat het met de donorregistraties in Zandvoort? Wat kun je daarover zeggen? Nou, laat ik zeggen dat... Uh wij al enige tijd bezig zijn hier, hiermee uh, al voordat de krant uh, in de krant verscheen dat de, de zandvoort binnen deze regio eigenlijk het laagste percentage had niet heel dramatisch hoor want de omliggende gemeenten die liggen niet zo, niet zo gek veel hoger maar uh, we zijn al eerder aan, aan de gang gegaan hiermee mede op initiatief van mijn, mijn oud collega uit Kroonsberg oud raadslid ook zeer gewaardeerd uh, die geconfronteerd werd in zijn, uh, zijn eigen omgeving met, met iemand die uh, eigenlijk een dringend een donor nodig had. Dus we zijn erover gaan praten. We zijn uh, informatie gaan inwinnen bij ons uh, op, op het gemeentehuis. Hoe die informatieverstrekking naar uh, de, de zandvoorters toe gedaan werd. En dat blijkt uh, vrij passief te zijn. Uh, de gemeente is vanaf 2006 al uh, verplicht om uh, de, die, die, die registratieformulieren te verstrekken en dergelijke. Maar kan natuurlijk altijd actiever, een actievere rol spelen om dat onder de aandacht van de burgers ja, te Ja, want de, plat gezegd, je kan het natuurlijk ergens neerleggen. Ja. Of je kan ze natuurlijk echt opsturen. Hè? Dat bij, uh, nou, maar ja. ik heb wel eens er is toch vorig jaar wel een keer een formulier door de bus gekomen of is het landelijk geweest er is een landelijke actie geweest ja. ik weet ook niet ik weet niet precies of daar nou formulieren uh, ja ik weet nog wel dat iedereen zijn uh, oké okay. nou goed. weer een formulier in de bus kreeg van uh, ja. het dat kan is, dat is mij ja dat het kan dat ja. okay, maar het de, de rest is mij even ontgaan maar uh, wat uh, maar goed, wij hebben die, die, die, die voorbereidingen al, al eerder, eerder gedaan. Uh, de katalysator was eigenlijk het krantenbericht in, in het, in, uh, in het Hanus dagblad dat wij uh, ja, op de laagste plaats stonden binnen de gemeente. Ik denk, nou, dit is eigenlijk het moment om nu dat initiatief verder uh, door te zetten. Ja. En uh, wij hebben dan ook de, de brief geschreven met, met het voorstel om voortaan uh, bij de herinnering die je krijgt, die je elke zand voor elke bewoner krijgt als zijn rijbewijs of paspoort vooral, mm -hmm. om daar uh, die formulieren mee te zenden prima nou, voorstel. Uh, dat, ja, dat ja. lijkt ons ja. ook en uh, ik heb inmiddels een, een aantal mensen binnen het gemeentehuis gesproken, waaronder ook een aantal collegeleden en die zijn daar absoluut niet afwijzend tegenover dus dat geeft uh, in ieder geval goede hoop als dit, uh, dit voorstel ter tafel komt ja. Ja. Ja. ja en ik denk toch, want dat had ik net al even met je over, kijk donor worden heeft toch ook iets engs ja, dat... Het is heel erg goed. En echt, dat weet ik zeker. Ik heb een aantal mensen gekend die hebben moeten wachten op hun hart. Of iets dergelijks. En dat is gewoon heel spannend. En dan weet je gewoon hoe goed het is. En toch blijft het ook een beetje eng. Ik kan me voorstellen dat mensen dat eng vinden. Maar meestal vertaal je dat dan naar je levende lijf waarin geplukt ja. gaat worden. Ja. Uh, maar ja, in dit geval ben je overleden. En ja. moet het toch ook een fantastische gedachte zijn. Dat je ja, iemand kunt wel. helpen. Ja. Nog na je dood. En, ja. uh, daarmee wil ik ook nog even... ...aangeven dat het invullen van het registratieformulier... ...dat betekent dat je ja of nee zegt. Het is wat dat betreft simpelweg een registratie van de wens die je hebt. Je kunt ook nee zeggen. Kijk, ik zou het fijn vinden als iedereen ja zei hier in Nederland natuurlijk... ...want hoe meer, eh, ja. hoe beter. Maar de keuze om nee te zeggen is er ook. Een reden te meer om dit formulier in te vullen is ook als je het niet doet en je hebt nooit verteld aan je nabestaande wat je nou precies wilt... dan ligt de vraag dus bij je nabestaande. Dus op het moment dat je komt te overlijden... wordt dan een nabestaande gevraagd van... nou, geeft u toestemming om... En dat is misschien iets wat je eigenlijk stemmen. bij nader inzien helemaal niet, niet gewild hebt. Maar waar, ja, waarom heb je dan maar, een donorregistratie nodig? Als je toch uh, nog aan een nabestaande nou ja, vraagt? Het is hier, het is hier in. Uh, nee, nou ja goed, eh, waarom heb je een, een... Omdat je het misschien wel helemaal toch bij nader inzien niet prettig vindt. Dat jouw nabestaanden beslissen over jouw lichaam. Um, Want De nabestaanden overroelen het toch dan? je donorregistratie? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nou, nee als, nou, als het geregistreerd is niet. Als je nee hebt oh, okay. gezegd. Dan weten, dan staat er is sta zij geregistreerd in het in het nou in de donorregistratie. Dus op het moment van overlijden kan de de arts die kan onmiddellijk die, die, die, die database in, in gaan eh, en kijken of je geregistreerd staat of niet. Dus ja. dan daar staat je wens dan vastgelegd. Okay. Ja. En hoe wat is de status nu? Jullie gaan een voorstel uh, indienen om, uh, om te zorgen dus dat uh, die formulieren actief uh, bij de ja. mensen thuis komen. Ja. Um, die wordt uh, wanneer wordt die ingediend, dat voorstel? dat zal wa waarschijnlijk na het recess uh, worden, oh, okay. we hebben oh. de laatste vergadering deze week en die is uh, helemaal volgepropt okay. met uh, van alles en nog wat en ja. Ja. Dus dat gaan we waarschijnlijk niet meer, uh, ja, meer ja. redden. Maar ik wil zo snel mogelijk na de zes uh, dit, dit indienen. En wat is je verwachting? Gaat, het, uh, gaat het, het redden? Nou, laat ik zeggen dat het me zeer zou verbazen als dat de rest het van niet, ja. daar af, afwijzend tegenover staat. Want het ja, is natuurlijk dus de raad het die in, in eerste instantie ja. moet, moet instemmen daarin. Want wat zijn de nadelen daarvan? Ja. Ik kan ze niet opnemen. Nee, want je begint. kan ook nee zeggen, ik heb dat nooit ja, geweten. Kijk, er zijn natuurlijk alternatieven. Dit is al eerder uitgeprobeerd bij diverse gemeenten. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, en die vraag zal ongetwijfeld komen... ...nu misschien niet meer dat iemand dit gehoord heeft... ...maar waarom reik je het niet gewoon meteen uit bij de balie. Als je iemand een rijbewijs komt halen, of wat het ook. Nou, we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Omdat dat een belasting is, ook voor de Bali-medewerker. Want er zijn toch altijd mensen die daar absoluut niet van gediend zijn. Ook, ook dat heeft de praktijk uitgewezen. En dan krijgt iemand misschien een grote mond van iemand die zegt ik kom voor mijn rijbewijs en niet voor dat soort uh, zaken. Ja. Dus waar bemoei je je mee? Hè, dus dit is een, een, wat dat betreft een veiliger. En het is ook een, toch een, voor, een goedkopere manier. Want elke handeling die je doet... Hmm. Ja. De maalier die kost En de mensen kunnen thuis en, uh, gewoon in hun ja. eigen huis beslissen wat ze ermee doen. Precies. Ja. Nee, en wanneer kan het een en ander dan plaatsvinden? Als nou, het, het najaar uh, wordt Dat, dat, dat, dat moet volgens, volgens ons moet dat heel snel in te voeren ah, zijn. Okay. Want het is eigenlijk een kwestie van een formuliertje van de stapel plukken en bij de post voegen. Hmm. Ja. Ja. Nou, uh, je mag nog even iedereen oproepen bij deze. Om, uh, om uh, rege, uh, donor te uh, ja, nou ja, ik zou de, de, iedereen willen adviseren om toch niet te wachten tot dit raadsvoorstel erdoor is. Oh, maar ja, stel dat je gewoon gaat Gewoon even, tijd. even ja. naar www.donorregistratie.nl te gaan. Of www.ja-en-nee.nl heb je ook nog. Je hebt verschillende manieren. Daar je reclame voor. Ja, ja, Op de VD is op het ogenblik een, een campagne aan de gang. Het is uitermate belangrijk. Er zijn zeer, zeer veel mensen die zitten te wachten nog steeds. Op een op donor. Een donor. En uh, je kunt daar levens mee redden. Ja. En dan nou weet ik, nou weet ik dat er wel een maximum leeftijd is, weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Oké, okay, wat? Nee. Waar, weet jij dat misschien? Een maximum nee, leeftijd? dat weet ik niet. Nee. Ik heb, dus ik, denk ik, het heb wel. ik heb dat geprobeerd op te zoeken, want die vraag verwachtte ik ook een beetje, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Nee. Dus ik vraag mij af of die ook werkelijk is. Ja, ik dacht dat die wel was, maar dat goed, is, Er is uh, is wel een minimum leeftijd waarop je. Uh, ja. Ja. Oké, okay, ja. nou, uh, heel erg bedankt dat je dit uh, zo vol vuur wilde vertellen. Uh, ik wil dit heel graag doen. En ja. ik hoop dat jullie er uh, heel veel aandacht nog aan besteden in ja. de komende tijd. Want het is best wel We houden het gewoon dat... in de gaten. Ja. Ja. En ik bedoel, Goedemorgen het is er straks gewoon weer elke zaterdagochtend. Ja. Ook jullie hebben ja. een en, uh, leuke taak hierin. Ja, ja. ja. ja. nou daar willen we graag Goed. aan meedoen. Oké, tot ziens. We gaan uh, straks even naar de mededelingen toe. En er is wel ontzettend veel te doen in het uh, weekend. Maar we gaan eerst eens even lekker iedereen wakker schudden hier in het Zandvoortse. Mocht u nog niet wakker zijn. En wie kan, met wie kan je dat beter doen dan met Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits. Nou, een beetje kort, Eikentina uh, Teurder, maar uh, we hadden zoveel uh, belangrijke onderwerpen dat we daar even wat langer mee door zijn gegaan. En we gaan nu even naar uh, de agenda. Betty, wat hebben we deze, dit weekend eigenlijk? Voor? Ja, nou, wat, uh, wat heel erg leuk is vandaag, en uh, ik las het ook al in de krant, dat is tussen twee en vijf, worden alle kinderen uitgenodigd op het jaarlijkse zomerfeest van Piepeloentje en Pluk. In het Kort Park, achter het kinderverblijf Piepeloentje Aan de burgemeester Nawijlaan. En uh, ik denk dat dat echt ontzettend het leuk is dus alle vaders, moeders, oma's opa's, kom met de kinderen daar naartoe ja en dan hebben we ook vandaag en morgen een Caterham Eurofest 2011 en dan denkt iedereen wat is dat de godsnaam nou, ik, wist, ik wist het ook niet, dat zit op het circuitpark Zandvoort en dat is uh, de Britse evenementenorganisator de BRSCC maakt met een aantal van haar raceklassen de overstap naar het Europese continent, dus vanuit Engeland hier naartoe en de hoofdrol tijdens het evenement is weer weggelegd voor diverse Caterham race series en ik heb geen idee welke dat zijn, maar vast erg interessant en we hebben het morgen en daar zijn we al een hele tijd mee bezig, vanaf 1 het vierde kunstfestijn in Zandvoort. En dat is jong talent met passies voor allerlei muziek, dans, circus. Ga maar door hebben uit zich uit heel Nederland opgegeven en die komen morgenmiddag vanaf 1 uur komen zij Oh, is het vandaag? Oh, sorry. Oh, het begint over anderhalf, twee uur. Het staat even fout bij mij op de lijst. Dus straks mensen, kom allemaal naar het dorp. En uh, dan gaan we naar de talentenjacht kijken van allemaal jonge mensen die daar hun, uh, goede dingen laten zien. En dan hebben we wel morgen, dat is het salsafeest bij Mango's Beach Bar. En dat begint om vier uur. En ook uh, morgen is om half twee uh, Gerardo Rosales en Bent in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. En dat is een Venezolaanse percussionist. Um, ja, en nu heb ik nog iets. Als u niet op zondag naar yoga kan, kan u ook op zaterdagmorgen. Elke zaterdagmorgen vanaf tien uur is het bij Strandtent 21 ook yoga. En wie deed dat of weer. Dat doet mijn dochter, dus ah, eventjes ertussendoor. Er even door. <laughs> ja. dus ik, ik heb van haar yoga gehad en dat. Het, ja, dat het was best super. heel leuk. Ja? U hoeft ja. geen mat mee te nemen, die zijn er en we doen het ook bij koud weer, doen we het binnen. Kijk, dan hebben we van maandag 11 juli tot en met zaterdag 23 juli, hebben we de verkoop van afgeschreven boeken, tijdschriften, dvd's enzovoort in de bibliotheek de Duinrand. En de verkoop vindt plaats tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Van vrijdag 15 tot zondag 17 juli is de Corona Weekboard Tour 2011 bij Mango's Beach Bar en Brussel aan Zee. En dat is weekwoorden op het strand van Zandvoort. U kunt zich uh, inschrijven bij www.coronaweekboordtour.nl. Nou, dan zijn we al aan het einde van de, van de uitzending. Uh, de herhaling uh, op deze, van deze uitzending mis, mocht u toch dingen gemist hebben. Die is op donderdag tussen 8 en 10. En dan, uh, u kunt ook nog een uitzending gemist. Dan uh, kunt u vinden op uh, onze website, CFM Zandvoort. Veel datum in, veel tijd in één uur later invullen. En u krijgt deze uitzending en elke uitzending die u wilt. De techniek is vandaag verzorgd door Pascal van der Beek, geassisteerd door Robbie Brouwer. Ja, en hij heeft al even zelfstandig terug gestaan. Maar Precies. dat ging helemaal geweldig. En volgens mij vindt hij het erg leuk, dus dat wordt ja, een beetje te stralen, ja. Nou, Rob, heel erg bedankt en leuk dat je nou, welkom bij onze club zou ik zeggen. De redactie uh, is gedaan door Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. De koffie uh, is enthousiast geschonken door Don de Gebber. Ja, we zijn helemaal verwend hoor. Heerlijk, Ja, dat is helemaal goed. Helemaal goed. Uh, wij zijn Richard Buitenek En Betty van Voorst. En ik uh, wens u een hele goede week. En uh, tot uh, aanstaande zaterdag weer om 10 uur hier in Hotel uh, Hoogland. En we gaan nu even lekker luisteren naar de baby's met Isn't It Time? Fijn weekend.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 Love affair me strength me Het ritme van ZFR. via de kabel op 104.5.